1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Feest bij NETCAR, maar ook zorgen over de toekomst. Stad Groningen zat enkele uren zonder stroom... en de Britse historicus Hopsbaum overleden. In het noordwestelijk deel van het land bewolkt en wat regen. In het zuidoosten droog en zonnige periode en Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen bewolkt en een paar buien. Het wordt ongeveer 17 graden. En woensdag komt er dan veel regen. En ook na woensdag blijft het wisselvallig en het wordt wat frisser. Autofabriek Netcar in Born is gered. Minister Verhagen van Economische Zaken was daar de afgelopen maanden druk mee bezig. En die redding is uiteindelijk gelukt na een paar pittige gesprekken met Mitsubishi. Die Japanners verkopen de fabriek met 1500 werknemers aan VDL van de leegte. En die gaat in opdracht van BMW minis bouwen. En daarmee ziet de toekomst er in Boring weer zonnig uit. Al ging het volgens Verhagen niet allemaal vanzelf. Eigenlijk anderhalf jaar geleden. Eh, toen dacht niemand dat er, dat er een toekomst voor Netcar was. Toen dachten we, het is ten dode opgeschreven. Toen dachten we, toen we hier ook in, in Den Haag de demonstranten zagen... de mensen die bij Netcar protesteerden tegen het verlies van hun werkgelegenheid...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 VVD en PVDA willen behalve de forensetaks ook de langstudeerboete schrappen. De partijen overleggen nu waar ze het geld dan vandaan moeten halen om de maatregelen te compenseren. Gedacht wordt aan het zogeheten vitaliteitspakket. Dat is een potje dat bedoeld is om ouderen aan het werk te krijgen. Streven is om het alternatief voor die forensetaks en die langstudeerboete morgen al te presenteren tijdens de algemene financiële beschouwingen. Dan aan Groningen. Daar was een stroomstoring. 20.000 huishoudens zaten een paar uur zonder stroom. Um, en die storing ontstond na een explosie in een transformatorhuisje. Cyril Hamstra is van de Veiligheidsregio. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt goed nieuws. Het is weer rond, hè, allemaal. Iedereen heeft weer stroom. Dat klopt. Maar even voor half één vanmiddag... Uh, was de stroomvoorziening uh, in zijn geheel hersteld. En er was ook veel overlast. Er is brand uitgebroken. Pin pinautomaten deden het niet meer zo. Is dat ook allemaal weer een beetje onder controle? Nou, de overlast is uh, betrekkelijk klein gebleven hoor. Um, we hebben wel direct een melding gekregen van een uh, brand op een school aan de Popdijkenmaweg. Uh, vermoedelijk door een stroompiek. Een probleem in de serverruimte, maar dat was wat, uh, wat rookoverlast. En um, ja, hij heeft verder geen problemen gegeven. Uh, ja, de verkeerslichten deden niet in een deel van de stad. Ongeveer 20.000 aansluitingen uh, zaten zonder stroom. Ja, dat, en dat geeft natuurlijk wat overlast, maar een groot probleem heeft het zeker niet gegeven. Nee, en de verkeersoverlast viel ook mee? Die verloopt mee. Ja, de tijdstip was uh, wat dat betreft wel gunstig, uh, toch ver na de spits. En uh, ja, de automobilisten, uh, we zagen ook dat, dat heel veel mensen daar rekening mee hielden. En ook stapvoet over de kruisingen gingen. En de grotere verkeersaders, de kruisingen, daar hebben we verkeersregel uit neergezet. Wat was nou de oorzaak van die stroomstoring? Wij horen iets over een explosie. Ja, de exacte oorzaak, dat zal Annexis nog verder gaan uitzoeken, uh, betrof geplande werkzaamheden aan een schakelstation aan de Bornholmstraat. Dat is een industrieterrein in het oostelijk deel van de stad. En daar is door nog onbekende oorzaak een, uh, een explosie geweest. Er is ook e even brand ontstaan. Um, en twee medewerkers, twee monteurs zijn daarbij gewond geraakt. Eén licht en één is met wat brandwonden naar een ziekenhuis gebracht. Maar die komen er wel weer bovenop? De berichten die ik heb, heb meegekregen, uh, is dat het geval... de, de monteur die lichtgewond geraakt is, die hoefde ook niet naar het ziekenhuis. Kijk eens aan. Men heeft de stroom in Groningen. Cyril Hamstra van de Veiligheidsregio, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het doek is gevallen voor de laatste staalfabriek... in het zo trotse industriële Noordoosten van Frankrijk. Die fabriek van ArcelorMittal in Florence gaat dicht. Dat heeft de directie vanmorgen besloten. Correspondent Ron Linker in Parijs. Het was kennelijk niet meer de moeite om die fabriek open te houden, Ron. Ja, Dus als je daar bij Florence langskomt, dan is het een triest maanlandschap. Ze noemen het nog de Vallei der Engelen. Maar het is eigenlijk een industrieel kerkhof... dat vol ligt met roestige, gesloten fabrieken. En daar is deze er eentje van. Als je binnenkomt, zie je een groot Maria-beeld daar in die vallei... met daaronder de letters SOS... Het gaat al heel, ja, heel lang heel slecht met de Franse staalindustrie. Uh, de vraag naar metaal is afgenomen. Uh, de hoge productiekosten in Frankrijk. En meer dan een jaar geleden heeft ArcelorMittal... Uh, die ovens al tijdelijk stilgelegd in Florence Vandaag dus het besluit om de boel definitief dicht te gooien. ArcelorMittal heeft nog wel één optie opengelaten. De Franse regering krijgt 60 dagen de tijd om een koper te vinden voor die ovens. Maar ja, het is dus de twijfel of dat nog wel gaat lukken. Hoeveel mensen kost dat hun baan? In totaal staan zo'n 600 mensen van wie de baan op het spel staat. Je ziet dus dan ook dat meteen vakbonden zijn gaan mobiliseren. De ingang van de fabriek is gesloten, er is een staking begonnen. Misschien wordt straks de fabriek nog wel bezet. Uit voorzorg is er politie naar de stad gestuurd. Dus het is een gespannen sfeer, hoewel de beslissing over de sluiting dus niet echt onverwacht is gekomen. Nou hebben we hier minister Verhagen gezien die zich inspant voor, uh, voor Netcar. Uh, Hollande, ja. de president, heeft uh, de fabriek ook nog bezocht. Heeft hij zich ook nog ingespannen voor het behoud van die fabriek? Ja, kijk, tijdens die verkiezingscampagne was het behoud van een eigen industrie voor Frankrijk een van de grote thema's. Kan Frankrijk nog een eigen staalindustrie houden? Nou ja, Hollande is nu vijf maanden onderweg. De laatste staalhoven in Florence gaat dicht. Kijk, de regering onder Hollande probeert van alles. Men heeft zelfs nu een wet in de maak die het bedrijfsleiders verbiedt om bedrijven te sluiten als men nog winst draait. Nou, dat, dat, zo'n wetsvoorstel moet, dat duurt natuurlijk maanden, dus dat komt nu voor Florence te laat. En het moet frustrerend zijn voor de socialisten, voor Hollande, omdat in feite het Hetzelfde nu gebeurt met ArcelorMittal als met Peugeot een paar maanden geleden. Bedrijven die dichtgaan en de overheid die probeert te redden wat er nog te redden valt. Het was een roemruchte fabriek. Ze hadden, geloof ik, nog aan de Eiffeltoren meegewerkt. Klopt, een paar maanden geleden was er een grote demonstratie. Hier een mars was er gekomen vanuit Florence naar Parijs. En die eindigde hier vlakbij de Eiffeltoren op de Champs de Mars. En daar zag je dus de mensen die daar ook naar verwezen van dit is de trots van Frankrijk. Met de, het staal uit onze fabrieken is de Eiffeltoren gebouwd. En die fabrieken die gaan dus dicht. Ron Linker in Parijs. In Londen is historicus Eric Hobsbawm overleden. Hobsbaum wordt gezien als een van de invloedrijkste geschiedkundigen van de 20e eeuw. Hobsbaum werd vooral beroemd door een vierdelig werk over de 19e en de 20e eeuw... waarin hij de geschiedenis van de kapitalistische samenleving beschreef. Hij was zijn hele leven lang een overtuigd marxist... en werd al jong lid van de communistische partij. En dat is hij gebleven tot zijn dood. Hobsbaum ging niet met pensioen. Vorig jaar nog publiceerde hij een boek over het marxisme. Eric Hobsbaum is 95 geworden.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 Job Cohen brengt rond deze tijd een bezoek aan Haren. De oud-PVDA-leider en burgemeester van Amsterdam... staat aan het hoofd van de commissie die onderzoek doet... naar de rellen in het Groningse dorp, nu tien dagen geleden. In Haren is ook verslaggever Paul Sanders. Paul, hoe is Cohen daar ontvangen? Nou, heel hartelijk. Hij werd onder, onder andere door de burgemeester ontvangen... en door vertegenwoordigers van de gemeenteraad... vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie... en uh, van de politie. En, en men is nu in het gemeentehuis aan het praten... aan het overleggen met elkaar... over wat ja, dat onderzoek nou precies moet gaan inhouden... wat Cohen gaat doen. Natuurlijk moet hij uh, uh, proberen om een antwoord te krijgen... Op, een, op de vraag hoe het zo ver heeft kunnen komen. Uh, en daar wordt nu uh, druk over gepraat in het gemeentehuis. Gesprekken dus op het gemeentehuis. Gaat Cohen ook naar uh, plaats? Is een waren? Nee, dat is in ieder geval niet in de planning. Er was eventjes een uh, sprake van dat hij eventueel een korte wandeling door Haren zou gaan maken. Maar uh, die wandeling is geschrapt. Het overleg gaat zeker nog tot, uh, tot kwart uh, voor vier, half, vier ongeveer duren. En uh, dan uh, heeft hij weer andere afspraken. Dus dan gaat hij aan de slag samen met zijn commissieleden. En het uh, onderzoek dat gaat zeker vier tot vijf maanden duren. Vier tot vijf maanden? Wordt hij daar met open armen ontvangen of is er ook kritiek? Nee, vooralsnog geen kritiek. Kijk, het is natuurlijk ook een, een oriënterend gesprek dat hij hier nu aan het voeren is met, uh, met diverse vertegenwoordigers. Dus ik denk dat er van kritiek nog niet heel veel sprake zal zijn. Uh, wellicht komt dat als die uh, onderzoeksresultaten bekend worden. Maar uh, vooralsnog is het allemaal nog oriënterend, is het praten en is het verkennen. Jopko Cohen dus uh, tijdens een bezoek aan uh, Haren Paul Sanders, die volgt dat voor ons vandaag. Het is inmiddels twaalf minuten over één geworden. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is feest bij Netcar. De autofabriek maakt een doorstart. Maar er zijn al zorgen over de toekomst. Is die wel gegarandeerd? PVV-leider Wilders uh, die komt de komende maanden Australië niet binnen, want hij krijgt maar geen visum. En de stroomstoring in een deel van de stad Groningen is voorbij. Dit was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch.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 Goedemiddag, welkom bij lunch. Uh, straks praat ik met de manager van de Utrechtse brouwerij Maximus. Behalve speciale biertjes brouwen ze uh, daar ook aan het begeleiden van vroegtijdige schoolverlaters. Voor de reportageserie In de praktijk bezoekt verslaggever Ingrid Koning deze week een werkplek. Ingrid, waar ben jij nu? Ik ben net aangekomen bij het CEG in Heemstede. En je zou eigenlijk verwachten dat er heel veel kindjes hier op dit moment zijn. Maar die zijn er allemaal niet, want die slapen allemaal. Maar waarom ik hier precies ben, dat hoor je straks tegen half twee. En na half 2 standpunt NL, tot nu toe was het taboe... het selecteren van nieuwe studenten aan de poort van de universiteit... en nu neemt de Universiteit van Utrecht een eerste stap naar zo'n selectie. Zij testen hun aankomende studenten op motivatie en geschiktheid. Is dat een goede ontwikkeling? We zijn benieuwd naar uw mening straks. En de stelling is de volgende. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid. Dus universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid.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 Nederlandse werksters krijgen niet waar ze recht op hebben. Het is de bedoeling dat u uw hulp in de huishouding doorbetaalt wanneer ze ziek is. En ook in haar vakantie moet u vier weken doorbetalen. Maar dit gebeurt niet. Dat blijkt uit het witboek Schimmenspel dat de FNV vandaag presenteert. SP-Kamerlid Saadet Karabouloud is op de conferentie waar het witboek wordt uitgereikt. En pleit al langer voor betere omstandigheden voor werksters. Goedemiddag. Goedemiddag. Er zijn dus regelingen die bijna niemand kent waar je als particulier aan moet houden. Maar een werkster werkt toch altijd zwart? Dus, dus dan is het toch al een beetje illegaal... en dan zijn er toch helemaal geen regels? Nou ja, dat is dus een beetje uh, het schizofrene... wil ik haast zeggen, van de bestaande regeling. Um, die geldt... Uh... Voor mensen die minder dan vier dagen per week huishoudelijk werk doen. Uh, en daarvoor geldt dus dat je het minimumloon moet betalen. Dat mensen doorbetaald moeten worden bij ziekte en tijdens vakantie. Um, en um, nou ja, dan wordt verwacht uh, dat als uh, vanzelf de werknemerspremies en een aantal andere uh, zaken worden afgedragen via de Belastingdienst. Nou in de praktijk um, werkt dat dus van geen kanten. Dus in theorie is het allemaal um, goed geregeld. Maar in de praktijk uh, is er inderdaad sprake van uh, vaak zwart en grijs werk. En, en werksters die geld krijgen, uh, die dus werk in de huishouding doen bij een ander gezin... moeten die dat sowieso opgeven eigenlijk? Dat zou eigenlijk wel moeten, ja. ja. En, en dan zijn er dus ook allerlei regeltjes? Ja. En als ik een zwarte werkster heb, moet ik me dan toch aan die regeltjes houden? Uh, ja, u moet zich houden aan uh, de regeling voor huishoudelijk werk en dat betekent uh, dat je minimaal iemand het uh, minimumloon moet betalen, dat is 59 per uur doorbetalen tijdens vakantie, doorbetalen van loon van je werkster tijdens ziekte. Alleen in de praktijk blijkt, en dat heeft de FNV nu ook onderzocht... dat witboek krijg ik vanmiddag onder andere aangeboden... dat 60% niet op de hoogte is van de precieze afspraken. En in de praktijk blijkt ook dat nou ja, heel veel mensen die een werkster nodig hebben... die zijn er hartstikke blij mee. Want, want dankzij dat werk, die doen het werk thuis... waardoor vaak twee verdiensten is het werk uh, buiten kunnen doen. Uh, maar in de praktijk um, uh, blijken zij ook niet goed op de hoogte. En uh, zijn de rechten van de werksters, want daar gaat het om... terwijl zij eerlijk en belangrijk werk doen, niet goed geregeld. En zijn de werksters wel op de hoogte van hun werk? Nou, ik denk ook niet, altijd in alle gevallen. Nee. Ik denk ook niet. Kijk, er is een heel groot deel wat het niet weet. Uh, een steeds groter deel wat ik wel heel erg goed vind... Um, sluit zich aan bij de vakbond, komt bij elkaar... organiseert zich ook migrantenvrouwen. Want heel veel migrantenvrouwen werken ook in de huishoudelijke hulpverlening. Maar ik denk een heel groot deel ook, ook niet. Die bevinden zich vaak ook in een uh, kwetsbare situatie. En dat is volgens mij het allereerste wat zou moeten gebeuren. En in die zin is natuurlijk dit hele onderzoek... Uh, en dat het weer op de agenda komt... Uh, wel heel erg belangrijk. Want ja. ik denk dat heel veel mensen uh, uh, terecht zoiets hebben van... oh jee, ja, inderdaad, hoe zat het ook alweer? En voldoe ik daar dan wel aan? En u wilt een soort van cao afspreken? Ja, kijk, uh, wat je ziet is dat niet alleen, zeg maar... de bestaande rechten uh, niet altijd goed worden uh, nageleefd. Maar natuurlijk, uh, heel veel... Uh, het zijn vaak vrouwen, overwegend vrouwen... die dit werk doen, waar ze van rondkomen... waar ze van moeten leven. Maar op het moment... Uh, ja, dat je arbeidsongeschikt wordt of uh, later als je uh, oud wordt... dat je ouderdags voorzien. dus allerlei werknemersrechten... die voor andere werkers wel geregeld zijn, voor deze groep niet. En uh, ja, daarvoor zou je moeten erkennen dat zij gewoon fatsoenlijk werk doen. He, dat zou de eerste stap moeten zijn. Dat heeft uh, minister uh, Henk Kamp tot nu toe de afgelopen jaren... Um, eigenlijk nooit gewild. En uh, vervolgens zou je moeten kijken... hoe kunnen wij dan uh, toe naar een situatie... waarin ze bijvoorbeeld een cao hebben met dezelfde rechten. Goed, dat gaan we afwachten of die er ooit uh, komt. In ieder geval, uh, dank voor dit verhaal. Sadet Karabulut, Tweede Kamerlid voor de SP. Prettig. Graag, graag gedaan, u ook. Dank u wel. Een bierbrouwerij waar vroegtijdige schoolverlaters worden opgeleid. In het Utrechtse Leidse Rijn bestaat dit nu. Uh, dit weekend werd brouwerij Maximus geopend. Een leerwerkbedrijf waar tegelijkertijd speciale biertjes worden gemaakt. Marcel Snater is manager bij de bierbrouwerij. Goedemiddag. En goedemiddag. Um, wat is dat nou precies voor bedrijf? Want er wordt aan de ene kant bier gebrouwen... maar er wordt ook gewerkt aan, aan de toekomst van allerlei mensen. Ja, uh, het, het wordt af en toe als bijzonder ervaren. Uh, aan de andere kant ja, is het misschien ook wel heel normaal... eigenlijk dat mensen natuurlijk binnen een bedrijf worden opgeleid. Uh, je kan niet alles op school leren. En aan de andere kant, in het uh, Nederlandse systeem... ja, als je niet goed de hele dag stil kan zitten op school... dan uh, ga je misschien wel buiten de boot vallen. En wat voor mensen gaan jullie opleiden dan? Nou, we richten ons in eerste instantie op vroegtijdige schoolverlaters. Dus in ieder geval de groep die dus uh, niet goed meekomt uh, op school. Maar misschien al meteen een heel stuk beter tot z'n recht komt in de praktijk. En uh, daar ook de nodige dingen kan leren. En misschien wel voor een groot deel dezelfde dingen op school. Ja, van, van wie gaan ze het leren? Uh, van uh, de leermeisters uh, op de werkvloer. Uh, en dat zijn uh, tegelijkertijd de drie eigenaren. Het is een uh, brouwerij, maar er is ook een uh, proeflokaal bij. Uh, het proeflokaal ligt midden in de brouwerij, waardoor je alles om je heen echt kan zien, het hele proces. Uh, en uh, daar gaan wij dus ook mensen opleiden voor de horeca en een andere deel van het bedrijf, de brouwerij. Gaan we mensen opleiden voor ja, de levensmiddelenindustrie. Ja, dus dat zijn de eigenaren, dat zijn ook de docenten, zou maar even ja. zeggen. De begeleiders, ja. de stagebegeleiders. Ja. En verder werken daar geen mensen? Uh, nee. Dus nee, het, zijn de... het zijn de leerlingen die het moeten doen. En dat is ook een beetje de crux uh, die je raakt. Het heeft ook sterk met de schaalgrootte te maken... dat we denken dat dit mogelijk is... Uh, wat ik net zei, dat proeflokaal, dat, dat is in het, uh, uh, letterlijk in het midden van het bedrijf. Je kan alles overzien. En dan kan je ja, je eigen energie stoppen in bijvoorbeeld het uitserveren van de drankjes of het kleine hapjes. Ja. Uh, je kan je energie ook stoppen in het opleiden van de leerling... en die het uitvoerende werk laten doen. Ja. En dat zijn dus allemaal jonge mensen? Nou uh, ja, we willen wel een, een goed gemengde groep. Uh, uh, onze buren, dat is Stichting Bouwloods Utrecht, die leiden op tot de machinale houtbewerking. Ja, en dan zie je dus dat ja, niet iedereen iedereen is uh, uh, geschikt voor het werken met grote uh, ja, zagen en machines. En, uh, wij willen wel ervoor zorgen dat er oudere mensen zijn, uh, jongere mensen, mannen en vrouwen. Maar, maar jonge, uh, oudere mensen zitten toch niet meer op school? Wat zijn dat dan voor? Uh, nee, dat, uh, je, je kan ook denken aan, uh, aan een groep mensen die uh, ja, misschien een vastloper heeft gehad in zijn werk... Uh, misschien ook wel moet bewegen naar een andere soortige branche. Misschien ook wel helemaal niet. Maar die heeft denk ik voor een deel ook behoefte aan dezelfde zaken... waar die instantie behoefte aan hebben. En dat is ja, regelmaat, uh, een ritme en daar weer ingroeien. Ja. En uh, ja, de, die groep moet elkaar natuurlijk ook heel veel leren. Je leert heel veel van elkaar. Dus als er wat oudere mensen tussen uh, lopen... dan uh, krijg je wat middel, uh, minder een, uh, nou, misschien een middelbare schoolsfeer. Ja. En, en moeten ze sowieso boven de 18 zijn? Ja. Dat het om bier gaat. Ja, ja, ja, ja. kan me niet meer ja. voorstellen. Ja. Uh, ja, waarom doen jullie dit eigenlijk? Waarom niet gewoon een bierbrouwerij? Met. met Tussen aanhalingstekens normale werknemers. Ja, ja dat, dat is inderdaad eigenlijk al, al lastig genoeg. Uh, het is gelukkig een branche waar het heel erg goed mee gaat, waar veel aandacht voor is. Um, mijn collega's die hebben lang gewerkt in uh, een speciaal biercafé in Utrecht, Café België. Daar ah. hebben ze ook altijd jonge mensen opgeleid uh, die, die ja, van school kwamen. Of misschien wel hun, hun opleiding niet wilden niet wilde afmaken, daar niet gelukkig in waren. En dat is heel erg leuk. Uh, daarnaast heb ik het zelf als brouwer gezien bij Brouwerij de Praal in Amsterdam. Daar werken ze met mensen met een psychiatrische achtergrond. En zodra je werkt bij een brouwerij, nou laat ik het dan zo zeggen... op feestjes doet dat het goed. Uh, mensen zijn opeens in je geïnteresseerd. Ja, ja, ja. Je vindt je trots terug. Uh, je lijkt weer iemand ja. te zijn en te betekenen. Uh, je hoort er weer bij. Het werkt. ga ja. even naar Jos Verhoeven, directeur van de Start Foundation. Die investeert in bedrijven zoals ook deze uh, brouwerij Maximus. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, waarom doet u dat? Waarom doet Start Foundation dat? Nou, dat doen we omdat dat natuurlijk in onze genen zit, in onze missie zit. Hè, dat wij uh, dit soort maatschappelijke initiatieven financieel en met raad en daad willen ondersteunen. En in dit specifieke geval, uh, ja, meneer Snaad refereert er net al aan, we zijn al ruim tien jaar betrokken bij Brouwerij De Praal in Amsterdam, die uh, ook een proeflokaal hebben en een winkeltje erbij. En uh, ja, waar wij op letten is van, ja deugt het plan, en dan bedoel ik eigenlijk vooral te zeggen dat het plan uh, sociaal goed in elkaar uh, getimmerd moet zitten en ook uh, commercieel goed in elkaar moet zitten. En ja. dan uh, daar gaan we meedoen. En u wordt wel enthousiast van bier? Uh, ik ben een Brabander, dus uh, dat is eigenlijk een retorische vraag. <laughs> nou, dat wist ik niet, hè? Dus, uh, nee, maar dat uh, zit wel goed. Um, is het nou de bedoeling dat die mensen uiteindelijk... ook in een, uh, ja, een regulier bedrijf gaan werken? Ja natuurlijk, kijk, dit soort bedrijven hè, wij noemen ze dan maar even in onze categorie leerwerkbedrijven, dat zijn natuurlijk eigenlijk een soort doorgangsbedrijven waar mensen, eh, nou ja, eerst basale vaardigheden leren, die te maken hebben met op tijd komen, je werk goed doen en dat soort dingen, en dan eh, vervolgens vanuit dit soort bedrijven weer doorstromen eh, naar elders, daar is overigens ook onze financiering op gebaseerd, want we hebben hier een krediet in gestopt, wat deels sociaal aflosbaar is, dus dat wil zeggen als men nou sociaal goed presteert in dit bedrijf, dan kan men met die sociale prestatie, een flink deel van ons krediet aflossen. Dus we hebben daar ook wel een soort extra target ingebouwd. gebouwd. Ja. wat voor bedrijf heeft u uh, in het verleden gesteund? Nou, wij zijn bekend denk ik in het land, omdat wij uh, betrokken zijn bij, nou, ik noemde net al de Praal. We hebben uh, mede aan de wieg gestaan van de basisfinanciering van 15 in Amsterdam. Van de Jamie van... Oliver. Oh. Ja, ja, ja, de verbinding, een kozijnenfabriek waar uitsluitend dove mensen werken in het noorden van het land. Uh, daar zijn wij bij betrokken geweest bij de opstart. Vellet Express, het koeriersbedrijf, wat vorige week uitgebreid geportretteerd werd in de Volkskrant. Daar waren wij een van de initiële uh, investeerders. Kortom, en, nou ja, voldoende voorbeelden. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ja. Dat gaan we niet doen nu, want ik ga even naar meneer Snater. Uh, ja, De selectie van de leerwerkers, de selectie van de mensen die bij jullie het bier komen brouwen. Uh, hoe gaan jullie die aanpakken? Ja, belangrijk is natuurlijk motivatie. Mensen kunnen nooit uh, terugvallen op, uh, op ervaring wat dat betreft. Uh, dat doen we dus ook uh, met stapjes. Mensen lopen eerst dus een twee weken mee om een beetje, een beetje te kijken wat het is. En dan uh, kan iedereen ook nee zeggen. En dat is dan geen probleem. Als dat goed gaat, gaan we naar een snuffelstage. Die duurt drie maanden. Nou, ja, mochten er dan echt problemen zijn als... Ja, niet leren om op tijd te komen... dan komt dat in die drie maanden wel tevoorschijn. En daarna gaan we echt de traject in van een jaar... waar mensen echt het vak krijgen geleerd... en ook nog aanvullende certificaten dienen te halen. Ja. Um, nog even naar de brouwerij op zich. Hè? Bier. Wat voor biertjes worden er gebrouwen? Ja, dat wordt dan speciaal bier uh, genoemd in Nederland. En uh, het is speciaal omdat het geen pils is. Uh, het wordt nog wel eens verward, pils en bier, Maar pils is echt een biertype. Nou, wij maken dus geen pils. We maken juist uh, andere soorten bieren. We hebben een, uh, een mooi blond bier. Een Dutch pils, Ale noemen we dat. Maar we maken ook een hele doordringbare stout. Een, een hele doordringbare. hoeveel kun je er achter elkaar hebben dan? Nou, het zijn uh, bieren met weinig alcohol. Maar het is bijvoorbeeld een heel donker bier. Wat, uh, wat toch heel toegankelijk is. En, uh, dat is, uh, nou, het is natuurlijk een beetje een verrijking ook met, uh, met de biercultuur waar je mee bezig bent. Al dat soort bieren werden in Nederland gebrouwen. De Nederlander is alleen massaal uh, pils gaan drinken. En uh, is opgehouden met die oude biertypes uh, ja. te drinken. Maar dat gaat weer helemaal veranderen, hè? He. Ja, dat gaat, heel, dat gaat nu heel snel, ja. is ja. ja? Oké, okay, meneer Verhoeven nog even. Als u een bedrijf steunt, is dat, wordt het dan bijna altijd een succes? Nee hoor. Nee, dat is helaas niet altijd het geval en dat, uh, dat zou ons ook een beetje wonderdokter maken, denk ik, als wat ze wist. Maar uh, we hebben wel een aantal uh, successen op de palmaren staan. Ik noemde er net al een paar. Hè. Ja. En uh, nou ja, u blijft dat natuurlijk volgen. Kunnen ze ook bij u terecht voor allerlei adviezen? Ja, zeker. Wij zullen altijd uh, proberen mee te denken. Want kijk, zoals een goed investeerder betaamt, is het zo dat je uh, als je wat extra's kunt leveren om daarmee uh, je investering beter tot zijn recht uh, te laten komen, dan zullen we dat zeker niet nalaten. Goed. Nou, meneer uh, Verhoeven, ik dank u wel. Meneer Snater, ik dank u ook natuurlijk. Was de een leuke opening? Uh, het was een groot succes. Ja, het was een mooi ja. succes. Nou, ja. Dat, dat beloof ja. in ieder geval veel voor de toekomst. Ook meneer Snater van Brouwerij Maximus, van harte bedankt voor dit gesprek. En uh, allebei veel succes met het werk in de toekomst. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Slaaggever Ingrid Koning is deze week in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ingrid, waarom heb je voor die plek gekozen? Omdat, Klaas, vandaag is de dag waarop uh, de, de start is van de week van de opvoeding. En overal in het land worden er verschillende activiteiten voor ouders en kinderen gehouden met betrekking tot opvoeding. Misschien heb jij zelf wel wat in je woonplaats gezien qua aanplakbiljetten? Of is dat uh, niet opgevallen? Nee, maar ik let ook niet altijd even goed op de aanplakbiljetten, moet ik toegeven. Nee, ik wist het niet. Nou, het was de bedoeling in ieder geval dat in ieder geval heel veel mensen en dat is de bedoeling dat heel veel mensen weten dat deze week door heel het land zeg maar verschillende activiteiten worden gehouden voor de kinderen. En ik ben, uh, dus gegaan naar het CEG in Haarlem. En misschien is het even handig om uit te leggen wat het CEG nou is en waarom dat is ontstaan. Ja, een aantal echt... jaar geleden ja, wilde de politiek de jeugdgezondheidszorg transparanter maken. En ze willen dat er ja, één plan was en niet meerdere hulpverleners die allemaal langs elkaar en door elkaar heen werkten. Dus één gezin, één plan. En toen de tijd heeft minister uh, Rauwvoet van Jeugd en Gezin dat bedacht. En je moet je voorstellen dat er dan verschillende organisaties onder het CEG vallen. Ik weet niet, weet jij toevallig welke erbij zitten? Kinderbescherming? Uh, maatschappelijk werk, ja. Oh. Schoolartsen. En de consultatiebureaus van 0 tot 4 en ook van 4 tot 19 jaar. Er zijn verschillende partners en die moeten allemaal onder de noemer door van het CEG. Nou, dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Kijk maar eens naar ons, want wij werken voor Radio 1, voor de NCRV. Hm. Nou ja, je hebt natuurlijk ook verschillende omroepen binnen die Radio 1. En dat is ook al lastig. Dus net zoals met het CEG, is heel lastig. Hoe werkt het nou precies? En wat gebeurt er? En ik ga dat deze week proberen uit te zoeken. Nou, wie werkt er? Wat doen ze? En werkt het? Want dat is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik begrijp het, Ingrid. Het wordt, een, ja. het wordt een mooie week voor jou, volgens mij daar in Haarlem. Ik duik er helemaal in. Ga je veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En, en tot morgen dan weer. Hè. Tot morgen. Ja, dan horen we rond deze tijd dus de eerste reportage van, uh, van Ingrid. En uh, ja, over die samenwerking hier op Radio 1 uh, ga ik het volgende zeggen. Hier komt Jan van der Putten met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. De stroomstoring in de stad Groningen is voorbij. Zo'n 20.000 huishoudens zaten sinds half elf vanochtend zonder stroom... na een explosie in een transformatorhuisje. Verkeerslichten, bruggen en pinautomaten deden het niet... en in een Gronings MBO-college brak brand uit... doordat de koeling in een serverruimte uitviel en de server oververhit raakte. Alle 600 leerlingen werden geëvacueerd. De brand was snel geblust. Het aantal mensen dat vorig jaar bij de huisarts is geweest voor een seksueel overdraagbare aandoening is flink toegenomen. Het waren er 110.000. Dat zijn er 30.000 meer dan in 2010. Niet alle mensen die zich bij de huisarts melden hadden ook daadwerkelijk een SOA, zegt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg, het NIVEL. pvv leider Geert Wilders stelt zijn voorgenomen reis naar Australië uit tot volgend jaar, heeft hij via Twitter laten weten. Hij heeft nog steeds geen visum voor die reis. Twitters wilde half oktober naar Australië om lezingen te houden... en dat wordt nu op z'n vroegst februari volgend jaar. En in Londen is historicus Eric Hobsbawm overleden, een van de invloedrijkste geschiedkundigen van de 20e eeuw. Hobsbawm werd vooral benoemd, beroemd door een vierdelig werk over de 19e en 20e eeuw, waarin hij de geschiedenis van de kapitalistische samenleving beschreef. Zijn leven lang was hij een overtuigd marxist en Eric Hobsbawm is 95 geworden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.NL. Klaas Drupsteen. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Stand.NL. Studenten die aan de Universiteit Utrecht willen studeren, moeten zich vooraf verplicht laten testen op geschiktheid voor de studie. Alleen gemotiveerde en voor de gekozen studierichting geschikte studenten krijgen een positief advies. Hiermee wil de universiteit het niveau van het onderwijs verhogen. Is het verstandig om studenten op hun motivatie te testen? Of is dit de eerste stap naar selectie aan de poort en moeten we daar niet naartoe? Ik praat hierover met Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP. Hartelijk welkom, goedemiddag. Goedemiddag. Ik leg u drie keuzes voor, mag alleen ja of nee zeggen. Ik was een zeer gemotiveerde student. Uh, Naderhand wel, maar ik moest wel even op gang komen. Niet echt ja of nee, maar ik begrijp het antwoord. Studenten zijn zelf in staat een goede studiekeuze te maken? Uh, ja. En het onderwijs wordt zo veel te elitair? Je uh, is ook een lastige. Uh, die kans loop je wel. Uh, dan, uh, dan, dan noteer ik ja als u het goed vindt. Dat mag. U mag uh, thuis meepraten met Stand.nl. En dan hebben wij daar een mooie stelling voor geformuleerd. En dat is de volgende. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid. Bent u het daarmee eens of oneens? Dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus 7070 kost u wel 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800, -1101 -0800 -1101. En u kunt stemmen via de website www.stand.nl. En uh, de twitteraars die kunnen naar uh, hekje standpunt. Goed, u uh, uh, wil ik graag even laten reageren op die stelling. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid, meneer Van Dijk. Ja, het is natuurlijk de vraag, wat wordt er bedoeld met screenen? Um, veel universiteiten en hogescholen zijn nu bezig met voorlichting. Nou, daar kan ik natuurlijk alleen maar enthousiast van uh, worden. Maar dat is ook iets heel anders, lijkt mij. Nou, dat is, dat is eventjes de vraag. Ik uh, probeer het uit te zoeken wat Utrecht nu precies gaat doen. Um, zij zeggen, wij willen gewoon uh, de motivatie testen van de student. Uh, en vervolgens... Is de vraag welke consequentie uh, wordt eraan uh, verbonden? Uh, en het schijnt zo te zijn dat ze zeggen: ja, kijk, als na een aantal weken blijkt dat het echt niks wordt, dan sturen we die student weg. Nou, dat is, uh, wat mij betreft, gaat dat iets te snel. Ja. Ik vind het prima als je de motivatie van een student bekijkt. Het is heel goed, hè, als je hebt het, we hebben het over jongeren van 18, 19 jaar, die hebben vaak nog geen flauw idee wat ze gaan studeren, om ze voor te lichten. Hè. Wat houdt deze studie in? En de vraag stellen: waarom wil jij deze? studie volgen. Dat is prima. Maar uh, laten we um, uh, ervan uitgaan dat heel veel studenten pas na verloop van tijd ontdekken waar hun talenten liggen. En nu loop je dus de, het risico, als je ze al te snel eigenlijk bij de voordeur al verwijdert, dat je dus die talenten gaat mislopen. En Meneer dat Van Dijk, zou even, willen. Even, even, wij zijn dol op nuance natuurlijk, maar er moet toch een keer gekozen worden. Dus ik leg nog even die stelling aan u voor. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid. Stel dat u thuis zit achter de Computer, dan kunt u alleen kiezen uit eens of oneens. Ja, nou, dan zeg ik eens. Mits het niet leidt nee, tot alleen selectie. Eens of dan zeg ik eens. Ik ben het ermee eens. Goed. Uh, ja, maar een ongeschikte of een ongemotiveerde student, daar heb je toch niks aan? Dat kost alleen maar geld. En die, die, die, die gaan uiteindelijk, vallen ze na een half jaar of na een jaar toch af. Dus die kun je toch maar beter dan waarschuwen van tevoren? Helemaal eens. Uh, dat is natuurlijk ook goed. Hè? En de uitval in het hoger onderwijs is groot. Dus uh, laat duidelijk zijn. Als een student loopt te En er echte kantjes van afloopt. Dan is er niks mis mee dat een universiteit zegt, jij kan beter wat anders gaan doen. Nou zei ik net, uh, is dit de eerste stap op weg naar selectie aan de poort? Mm -hmm. Zou u daar bang voor zijn? Ja, dat, dat risico zit erin, zoals ik net in mijn nuance al probeerde <laughs> aan te geven. Uh, dus uh, als je onder screening verstaat, voorlichting prima. Maar als het uitpakt tot selectie aan de poort, dan niet. Want uit onderzoek blijkt ook, het is heel lastig om um, studenten aan de poort te selecteren. Omdat je niet precies kan meten wat de kwaliteit is van iemand. Immers, hè, je krijgt, het is een beetje vergelijkbaar met een sollicitatiegesprek. Ja. Dat is ook heel moeilijk om in een half uur te beoordelen... of iemand een geschikte werknemer is, en in dit geval student. Dus ik zeg, laten we nou tijdens de studie bekijken... of een student geschikt is. En dan kan je hem na één of twee jaar, als hij echt niks doet... kan je hem nog de deur wijzen. Ja, nou gaat het niet echt om de deur wijzen, het gaat hier om adviezen. Dus uh, mensen krijgen een negatief advies, studenten, maar ze, ze kunnen dat negeren. Ze kunnen zich gewoon opgeven en uh, nou, in veel gevallen worden ze dan ook gewoon aangenomen. Dat, is, uh, dat heb ik ook in de krant gelezen. Maar ik heb dus ook vernomen dat de universiteit ook van plan is om na een aantal weken te kijken uh, of uh, het bevalt wat de student doet op deze opleiding. En als dat niet het geval is, dat hij dan alsnog verwijderd mag worden. En je ziet dat bij allerlei universiteiten, uh, Rotterdam bijvoorbeeld, die zegt ook van, nou, wij eisen van studenten 100% studiepunten aan het eind van het jaar. Op zich logisch. Uh, maar anders wordt hij verwijderd. En ik zou zeggen, nou, hij mag wel enige uitloop hebben... als je bedenkt dat je daarmee talenten uh, kan meenemen... die misschien iets later op gang komen. Ja, Dus u zegt, eigenlijk zijn veel mensen te jong... om dan al een goede keuze te kunnen maken... om dan al uh, heel gemotiveerd te zijn. En ja, je moet ze dus meer tijd geven. Nou, nou zegt meneer Van der Zwaan... dat is de rector magnificus van de Universiteit van Utrecht... dat het niet gaat om... Om mensen die alleen maar 9 of 10 halen, de 7 is ook goed genoeg. Maar het is wel de bedoeling om van die sessiescultuur af te komen... Hè, om, het, uh, om de kwaliteit van het onderwijs op te vijzelen. En dat is toch alleen maar goed, zou je zeggen. Ja, daar ben ik het ook zeer mee eens, natuurlijk. Uh, we moeten niet uh, universiteiten en hogescholen zo vol mogelijk krijgen... en uh, studenten zo snel mogelijk een, een diploma laten halen. Maar laten we alsjeblieft uitgaan van kwaliteit. Maar dat betekent dus ook dat een universiteit... Uh, zich maximaal moet inspannen om de talenten uh, van... Die studenten te laten ontplooien. En niet na drie dagen te zeggen van... luister, het wordt niks met jou, we verwijderen jou... want ja. uh, anders dan missen wij financiering. Maar, maar dat gaat de nuance weer, want u heeft het steeds over verwijderen. Het is een advies. Ja, ze zeggen dat het een advies is. Maar u gelooft ze niet? Nou ja, ik heb vernomen dat ze dus na tien weken zeggen van... als het niks is, dan verwijderen we je alsnog. En uh, dat zie je ook bij andere instellingen. Je ziet dat het bindend studieadvies, zoals dat heet... dat dat steeds meer in opkomst is, waar ik op zich niet tegen ben... maar geeft de student wel de kans om zich te bewijzen. En de vraag is, hoe lang? geef je iemand de kans. Nou, ik zeg, na twee, drie weken of zelfs na tien weken... dat is te snel. Geef hem één of twee jaar de tijd... en dan heb je ook de kans dat je een talent... Uh, de meeste gelegenheid geeft om uh, zich waar te maken. Maar na twee jaar zit de halve studietijd erop. Ja, zeker. Maar uh, het, het kost ook wat om goed hoger onderwijs te bieden. Kijk, de vraag is, wat wil je nou als samenleving? Wil je zo snel mogelijk zoveel mogelijk studenten afleveren... als een soort diplomafabriek, Of wil je kwaliteit wil je uh, goed hoger onderwijs met maximale begeleiding... waarin studenten daadwerkelijk de kans krijgen om zich te bewijzen. Maar het gaat hier niet om zoveel mogelijk studenten... want ze nemen zelfs het risico dat er minder studenten komen door deze selectie. Ja, zeker. Dat is ook goed. Uh, ik bedoel, uh, kijk, ze moeten die motivatie... Testen of bekijken, daar is niks mis mee. F ga dat gesprek aan met die student en luister wat hij of zij wil... en uh, geef aan wat jij als opleiding te bieden hebt. Maar En zorg dan ook dat die opleiding een goede begeleiding geeft... en die student kansen geeft. Ja, begrijp ik. En, ik wil even naar die screening op zichzelf... want het lijkt mij nogal arbeidsintensief en daardoor ook wel vrij kostbaar... En, en ja, er moeten overal bezuinigd worden, ook in het onderwijs. Wat vindt u van dat aspect? Nou, ik vind een, een, een goede voorlichting, dat, dat, dat mag best... Hebben, uh... Ik heb het nu even over de screening. Ja, oké, okay, maar dan uh, moet u ook even toelichten wat die screening precies is. Want volgens mij gaat dat een aantal ja. weken duren. En ze gaan een test doen, uh, of er worden vragen ingevuld... dan komt er ook nog een gesprek. Mm -hmm. En daarna gaan ze beoordelen of iemand gemotiveerd genoeg ja. is. Maar met name die gesprekken met al die studenten... die, die zich dan ook uh, al voor 1 mei moeten aanmelden. Lijkt mij vrije arbeidsintensief. Ja, en toch ben ik daarvoor, Want uh, het komt te vaak voor dat studenten inderdaad niet goed op de hoogte zijn... van de uh, inhoud van een studie. En dan is het natuurlijk alleen maar goed als jij aan het begin kan zeggen... Uh, wij gaan iets heel anders aanbieden dan jouw verwachting van die student. Dus ga alsjeblieft ergens anders heen. En dan kan je die student daar ook alleen maar blij mee maken. Dus ja, ik ben er wel voor dat die gesprekken worden gevoerd. En dat kan dan ook inhouden dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Nou, wat de SP betreft doen we dat ook graag, dus ik zou dat ook graag doorgeven aan de informateurs. Ja, ik ga even kijken naar wat reacties van luisteraars Lisa Westerveld heeft uh, geschreven. Waarom zou een universiteit beter dan iemand zelf kunnen bepalen of hij zij geschikt is? Selectiemethoden werken nooit perfect. Denkt u dat, dat uh, mensen zelf goed kunnen bepalen of ze geschikt zijn? Studenten dus? Ja, enerzijds natuurlijk uh, is het altijd uh, aan jou zelf om te zeggen van... hé, hey, hier ben ik goed in en hier ben ik niet goed in. Maar veel jongeren, 18 jaar, 19 jaar, weten niet goed wat een studie behelst. Dus voorlichting is alleen maar goed. Ja, een andere reactie op de site. Uh, iemand zegt als reactie op onze stelling uh, onzin. Het gemiddelde behaalde cijfer zal ongetwijfeld omhoog gaan. Echter, dat wil niet zeggen dat het niveau omhoog gaat. Uh, nee, dat klopt. Een screening of een, een intake, die, dat zegt nog niks over de inhoud van de opleiding. Dus daar ben ik het zeer mee eens. Daar moet het om gaan. Die opleidingen moeten goed worden met goede docenten. Daar moet je in investeren. En die intake of die voorlichting, dat is natuurlijk alleen maar het begin. Uh, Seibold Noorda van de VSNU, dat is de vereniging van universiteiten, vindt dat Utrecht op deze manier wel degelijk zorgt voor een groter studiesucces en profilering van de universiteit. Ik ja. die mening. Ja, maar goed, het woordje studiesucces is heel beladen. Hè? Want daarachter zit die hele wereld van rendement en uh, diploma-aantallen. En ik maak mij een beetje zorgen dat universiteiten en hogescholen... toch meer bezig zijn met aantallen diploma's, rendementen dus... in plaats van daadwerkelijk kwaliteit te bieden. Ja, en, en wat, wat vindt u nou wel een, een goede manier... om de kwaliteit van universiteiten te verhogen? Nou, goede voorlichting uh, aan studenten geven. Studenten daadwerkelijk de kans geven om een opleiding te beginnen... als ze echt gemotiveerd zijn. Zorgen voor goede begeleiding, kleinschalige opleidingen. En als na één of twee jaar blijkt van... nee, dit, dit wordt toch echt niks, dit schiet niet op... dan ga je iets anders doen. Maar het zit hem natuurlijk in eerste instantie... in de kwaliteit van het onderwijs. Daarin moet je investeren. En het aantal diploma's of uh, selectie aan de poort... dat zijn de verkeerde uh, criteria om het onderwijs... Te verbeteren. En, en wat doet u aan het aantal uitvallers? Want dat is uh, veel te hoog, het percentage uitvallers. Studenten die beginnen aan zo'n opleiding maken het heel vaak niet af. Wat, wat moeten we daaraan doen? Want dat kost ook heel veel geld. Ja, nee, allereerst dus een de goede voorlichting. voorlichting. Ja, <laughs> daar zijn we weer. Ja. Uh, studenten goed bewust maken van je gaat nu dit, dit, deze opleiding doen... en we gaan eisen aan je stellen. Ik vind het echt prima als hoger onderwijsinstellingen... echt zeggen van dit is niet vrijblijvend. We gaan hoge eisen aan je stellen. En het is de bedoeling dat je daar... Aan meedoet. Uh, dat is prima. Uh, en dan vervolgens... moet de student ook werkelijk goed onderwijs krijgen. He, het, het komt me al te vaak voor dat opleidingen eh, de inhoud laten verslonsen. En dat studenten bijvoorbeeld die kloppen bij mij aan en die zeggen van... luister, ik heb een half jaar geen docent gezien. Ik weet niet wat mijn opdrachten zijn. Ik word aan mijn lot overgelaten onder het mom van allerlei innovatief onderwijs... zoals het competentiegericht leren en zo. Nee, je moet wel goed vakonderwijs geven... zodat die student daadwerkelijk wordt uitgeduigd. Ja, nee, ja dat, dat ligt op zichzelf voor de hand. Maar er zijn er veel universiteiten die u dat niet goed genoeg doen volgens u? Het uh, is zijn, zijn een beetje een inkopper. Maar er zijn universiteiten die dat goed doen. Je moet dan ook weer naar opleidingen kijken. En er zijn universiteiten en hogescholen waar men echt te veel kijkt naar aantallen. He, dat, dat is een beetje het punt van de afgelopen decennia geweest. Dat die instellingen te veel bezig zijn geweest met uh, studenten binnenhalen. Zonder op die kwaliteit te letten. Want hoe gaat het in Utrecht met de kwaliteit van het onderwijs? Utrecht heeft absoluut, is, een, is een, een uitstekende universiteit. Uh, dus daar mogen we heel trots op zijn. Maar uh, ook daar is men aan het kijken van uh, hoe, uh, hoe kan je die kwaliteit nog meer verhogen. En met dit plan, ik zou willen zeggen, uh, begin eraan, maar laat het niet uitlopen op selectie aan de poort. Op een manier om studenten heel snel te kunnen lozen aan het begin van hun studie, omdat dat wel lekker makkelijk is. En ook goed staat in de, in de statistieken. Je moet de studenten daadwerkelijk de kans geven om zich te ontplooien. Ja omdat uh, sommigen nog wat moeten rijpen, hè? sommige studenten... als ja, ze aan de opleiding beginnen. Meneer Van Dijk, we gaan eens even kijken naar onze stelling... en ook naar het aantal uh, stemmers dat we gehad hebben. Dan ga ik even snel de site verversen, want dan zie ik dat het best. Universiteiten moeten studenten screenen geschiktheid. Via het internet is door 900 mensen gestemd. 86% is het eens met de stelling. En 14% is het ermee oneens. U kunt blijven reageren. 70-70 als u wilt sms'en, maar dat dan wel voor 50 cent. We hebben www.stand.nl als u het internet wil gebruiken. Uh, hekje uh, standpunt voor de twitteraars. En 0800 1101 als u liever belt. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Wouter Beek. Oh. Um, ik heb eenzelfde soort uh, verhaal over mijn zusje. Die is begonnen aan lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft. En die is na twee weken al uh, inderdaad uh, daarmee gestopt. Uh, ze, was, uh, ze kreeg een hoop meer natuurkunde. Als, uh, of een hoop meer wiskunde als natuurkunde. als ze gehoopt had. Ja. En ik denk dat met een advies van een van universiteit. Uh, of, een, of een soort test. Uh, daar wel uit had gebleken dat, ze daar, uh, niet, dat daar niet haar. Uh, uh, ambities is dus lager, zeg maar. Ja. En, maar als het maar, maar, ik denk wel dat het een advies moet blijven. Het moet geen selectie zijn, dus het moet wel een advies blijven. En ik denk dat iedereen inderdaad ook de nabloeiers. Uh... Ja. En een uw zus heeft ervoor gekozen zelf. Hè? Het is niet op advies van de universiteit gestopt. Uh, nee, nee, die merken zelf na twee weken. Dit is veel te moeilijk, veel te veel uh, wiskunde in plaats van natuurkunde en uh, die is daar zelf mee gestopt. Ja. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag in de auto. Uh, goedemiddag, ik spreek met Jensen Muller uit Groningen. Hallo. Uh, ik, uh, ik vind niet doen. Maar wat je wel moet doen, is dat je ervoor moet zorgen dat mensen gemotiveerd blijven. Want driekwart van de tijd dat leerlingen op school zitten, voeren ze gewoon niks uit. Ja, en dan raak je ongemotiveerd en krijg je uitvallers, slechtere cijfers. Ja, simpel als wat. U, uw gast zei het ook al: van mensen moeten gemotiveerd en de lesstof moet goed zijn. Ik dank u wel. Standpunt.nl. goedemiddag. Goedendag, met uh, Martha Jansen. Hallo. Goedendag. Het is mijn uh, vak om studenten te testen uh, voor uh, studiesucces. Oh. Uh, en ik denk dat de Universiteit uh, Utrecht een hele goede set doet. Uh, ook omdat ze uh, studenten niet dwingen om te komen, maar wel uh, een advies geven. Ja, ze over moet... de beste kans op succes. Ja, ze, moet, ze, ze, worden wel, ze worden wel gedwongen om die test te doen, hè, Voordat ze ja, misschien... Dus, ik denk dat die opzet goed is. Uh, uh, je moet zo goed en zo zorgvuldig mogelijk je studiekeuze maken. Dus uh, zo'n zo voortesten uh, vooraf is erg goed. Uh, maar dan ook verplichten uh, om wel of niet te komen, uh, dat gaat een stap te ver. En daar kiest de Universiteit Utrecht ook niet voor. Nee. En, en, en wat meneer Van, Van Dijk zei over dat, dat studenten soms nog wat jong zijn om al een keuze te kunnen maken. En om te bepalen of ze geschikt zijn en gemotiveerd genoeg. Uh, wat vindt u daarvan? Uh, dat, is, dat is voor een deel waar. Er is heel veel begeleiding bij het maken van de juiste studiekeuze. Uh, juist ook door het gebruik van test kun je nog bewuster worden... van je kwaliteiten en je mogelijkheden om echt de juiste keuze te maken. En ik denk ook dat dat helpt weer bij zit ik hier op de juiste plek... of kan ik ergens anders dan beter zitten. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Hallo. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid. Wat vindt u? Uh, ben erop tegen... En waarom ben ik erop tegen? Uh, ik ben erop tegen omdat het zijn wel de mensen van de toekomst. En ze moeten niet geschinkt worden op wat ze, wat ze wel of wat ze niet kunnen. Ik dank dus. u wel. Ik dank u okay. wel voor, voor uw reactie. We gaan zometeen door met de Bellers in Stand.nl. Uh, maar als ik hier presenteer, is er altijd een nieuwslist. Flits, deze keer gebracht door Renate Evers. PVD en PVDA hebben een akkoord bereikt over de manier waarop ze de forense tax en de langstudeerboete gaan schrappen. De partijen hebben vandaag gepraat over alternatieven voor de maatregelen. En morgen kan de Tweede Kamer er dan al over debatteren tijdens de algemene financiële beschouwingen. Details over het akkoord worden om drie uur bekendgemaakt door de onderhandelaars Rutte en Samsom. Waar de PV VVD en PvdA het geld vandaan willen halen is nog niet bekendgemaakt. Maar mogelijk wordt er bezuinigd op het vitaliteitspakket voor ouderen. En dat is een potje dat bedoeld is om ouderen aan het werk te krijgen. En tot zover de nieuwslied. Het was even geen radiostilte, dus wij gaan door met de bellers. En ik zeg goedemorgen, stand, goedemorgen goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, de Jong Amersfoort. Um, ze moeten gescreend worden, ja. Maar ik dacht dat dat al bezig was, dat gewoon de vooropleiding bepalend is. En dan moeten ze het gemiddelde rapportcijfer daarvan in plaats van een 6 naar een 7 eisen. Ja, ja, maar dat is weer wat anders dan screening, hè, toch? Nee, het is een, een test, als het ware. Oké, okay, dus op die manier. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Dag, mevrouw. Mevrouw, mevrouw Neervoort. Hallo. Ja, in Leiden. mevrouw Leervoert, ik kom uit Leiden. En in Leiden zijn studentassistenten... er zijn er twee of drie pintige jongens... die worden door de hoogleraar aangewezen. En ze geven ook wel eens college. Ja. S'middags geven ze praktijk, microscoop of ja. praktaten en zo. En uh, half oktober, dan is er met de hoogleraar... een soort selectie, een gesprek... van uh, je kunt doorgaan of het is beter... Leiden is erg uh, makkelijk wat dat betreft. Het is beter dat je een andere studie neemt. Ja, en wat vindt u daarvan? Prima. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Leer Toussaint Den Haag. Ik ben echt voor de stelling, want iedereen die wil investeren... waarin dan ook, in een bedrijf of in zijn leven... die moet toch een klein beetje weten waar die het voor doet. En wat die meneer met die één of twee jaar proeftijd... heeft me mijn nekharen gaan overeind... Wat kost het in die twee jaar? Dan kun je na een half jaar, weet je toch ook wel wat de mogelijkheden zijn. Dus u vindt dat veel te lang? Oh ja, veel te lang. En vindt u tien weken lang genoeg? Um, ja, als het uh, tien weken is in een periode dat ze echt de studie al gaande is. Ze hebben daar zo een, een ontschoening en dergelijke die periode dan niet mee rekenen. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hallo. Ja, hoi, hallo. U klinkt niet zo best, dus houd het een beetje kort als u wilt. Ja, ik hou het wel kort. Ik, ben, ik heb zeven jaar gestudeerd. Ik ben een uh, gelukkige langsje geweest. Het is een hele kostbare periode uh, van je leven. En ik denk dat het heel goed is dat er een extra soort service komt, want zo zie ik het, zoals dus Utrecht dat nu gaat doen, om uh, ervoor te zorgen dat mensen uh, echt de juiste keuze maken. Want we hebben niks aan tienduizenden psychologen of uh, hè, ook vanuit dat opzicht, en het kan, denk ik, als je het toch altijd maar weer over de cijfers hebt, uh, ook nog geld besparen. Omdat je ervoor zorgt dat mensen uh, eerder de juiste keuze maken. Ik dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Meneer of mevrouw in de auto. Ik ben Krenk Oetsveld. Hallo. Goedemiddag. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik ben het uh, daarmee eens. Ik kom overigens wel verantwoordelijk uh, in het uh, kunstvakonderwijs. En dat is een van de weinige opleidingen waar het altijd zo was dat je screende aan de poort. Ja. Misschien op twee dingen. Één op kwaliteit, en de tweede was dat je keek naar intrinsieke motivatie. En het de derde was de ontwikkelbaarheid. En dat laatste punt, dat werd net al even aangehaald bij een vorige spreker. Dat laatste punt is wel lastig, want die ontwikkelbaarheid. Sommigen ontwikkelen zich langzaam, anderen ontwikkelen zich sneller. Maar ons systeem uh, laat weinig ruimte. Maar die eerste twee elementen, kwaliteit en intrinsieke motivatie. Die zijn goed te testen, dat ja. je in ieder geval een deel te pakken. Had u het niet vaak fout na afloop? Dat dat bleek? Uh, dat gaat wel eens fout, ja. Dat gaat uh, achteraf blijken mensen op de top te zitten als ze hun toelating doen. Oké, okay. <laughs> dat werd daarom daarna alleen nog maar minder. Dank u wel. Stand.nl goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Ik ja, u bent mevrouw. U uh, uh, spreek met mevrouw Jans uit Amsterdam. Ja, zegt u. Het maar. Ik vind het uh, heel goed dat, dat, uh, dat, het, uh, dat ze gescreend moeten worden. En uh, wij hebben vijf bullen in de familie. En hebben alles, die ouders hebben alles zelf moeten betalen. Ja. Ik heb geen kinderen, maar ik betaal me na aan belasting. En meneer Roemers heeft acht jaar gedaan over de studies. Ja, het is een schande, mevrouw. Niet, toen, toen was het denk ik nog niet... Uh... Hij werd vast niet geskringd aan de poort. Ik dank u wel, mevrouw, voor het bellen. Ga ik weer naar Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP... Ja, u heeft mee zitten te luisteren. Wat viel u met name op aan de reacties van onze bellers? Uh, nou, heel veel instemming toch wel uh, over het feit dat, dat uh, voorlichting... of matching of uh, screening goed kan zijn, uh, of goed is. Dus daar ben ik het ook alleen maar mee eens. Uh, er was ook iemand die zei heel terecht van ja we hebben eigenlijk al een heel belangrijke screening en dat is het eindexamen in het middelbaar onderwijs en ja. dat is wel belangrijk om dat nog even vast te stellen. En die meneer zei dan het cijfer omhoog, dus je moet de hogere cijfers halen om toegelaten te ja, worden. Ja, maar dat is weer lastig. Hè? Dat blijkt nou juist uit onderzoek dat als je alleen naar cijfers kijkt is het heel beperkt om te bepalen of die student geschikt is. Bijvoorbeeld bij artsen studenten geneeskunde dus blijkt dat als je alleen maar naar hun cijfers gaat kijken dat het helemaal Niks zegt over het feit of dat een goede arts gaat worden. Maar even terug naar het hoofdpunt. Wij hebben in Nederland een stelsel van VMBO, HAVO, VWO. In Amerika heb je dat niet. Daar heb je vooral high schools. Dat is al een heel belangrijk punt. Een HAVO-diploma geeft toegang tot HBO en een VWO-diploma tot universiteit. Ik ben het er zeer mee eens dat dat middelbaar onderwijs van hoge kwaliteit moet zijn. En daarna mag je voorlichting geven over de inhoud van de studie. Dat is, daar is niks mis mee. Maar ik zou er dus niet voor zijn om dat in te ruilen voor selectie aan de poort. Waar bijvoorbeeld Halbe Zelstra van de VVD wel groot voorstander van is. Want dan ga je echt talenten mislopen. Um, en ik vind ook, je moet je afvragen, wat is het doel van ons hoger onderwijs? Is dat zo snel mogelijk veel diploma's uh, afleveren? Of is dat kwaliteit bieden, kansen bieden voor jongeren om hoog opgeleid te raken. En vervolgens ook weer een bijdrage aan de maatschappij te doen. Dat moet volgens mij uh, het accent van ons hoger onderwijs onderwijs zijn. Nog een andere reactie? Waar, waar u het nog even over wil hebben? Uh, nou, er was iemand die zei. Ja, moet je dan na één of twee jaar uh, pas iemand verwijderen? Dat is ook niet zozeer wat ik bedoel. Hè. Laten we wel zijn, een student denkt natuurlijk zelf ook na. Hè. En ziet op een gegeven moment zelf wel van: dit is het wel of dit is het niet. En kan dan zelf de conclusie trekken. Dat was de eerste beller ook trouwens die dat vertelde. Uh, maar je, uh, uh, je, ik vind wel dat je gelegenheid moet geven. om een student. Uh, in zo'n studie te laten komen. Laat ik eerlijk zijn, toen ik begon met mijn studie politicologie aan de UvA... ik had geen idee waar het over ging. Pas in het derde jaar zag ik welke geweldige kansen dit bood... en hoe mooi het vak politiek en is. Zegt dat wat over die opleiding of toch iets meer over u? Nou, uh, dat zegt iets over allebei, denk ik. Maar inderdaad, die opleiding die had best wel wat meer... juist in het eerste en tweede jaar wat intensiever mogen begeleiden. Ik studeerde in de jaren negentig aan de UvA. Ik denk dat er nu alweer zaken verbeterd zijn. Maar ik werd toch wel aardig aan mijn lot overgelaten. Uh, terwijl zo'n gesprek zou voor mij heel goed geweest zijn... om me ook zelf bewust te maken van waarom wil ik deze studie doen? Wat, wat is mijn motivatie? Uh, dat heeft alleen maar voordelen. Nog één puntje, dat uh, elitair. Hè? We hadden die aan het begin van de uitzending, u zei je loopt wel het gevaar dat het universitair onderwijs te eliteer wordt in Nederland. Ja, kijk, het, het moet er niet op uitlopen. Als u het Volkskrant-artikel erbij neemt, dan ziet u de laatste zin. Daar zegt die rector Magnificus, als het rendement maar stijgt. En dat vind ik zorgwekkend, hè? want dan uh, suggereert die meneer dus dat hij zegt... van ja, het gaat, gaat ons er echt om dat we studenten moeten hebben die snel afstuderen... binnen de termijn, want dan krijgen wij de meeste financiering... en hebben we het minste gedoe met studenten die misschien net even wat langzamer zijn... of wat later tot hun te komen. Ja, daar moeten we voor uitkijken, zegt u in ieder geval. Zo is het. Maar net. Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid voor de SP, het was te gast in stand.nl. Ik dank u wel. Universiteiten moeten studenten screenen op geschiktheid. 85% is het ermee eens, 15 dus mee oneens en bijna duizend mensen hebben gestemd. Thijs van der Brink, dit is de dag zometeen. Wat gaan jullie doen? Goedemiddag, Paul Roosmuller is bij ons te gast. Hij deed vorig jaar onderzoek naar corruptie op uh, Curaçao. En daar was natuurlijk de afgelopen dagen van alles aan de hand. Dus we uh, gaan hem vragen hoe hij naar de situatie daar uh, kijkt. En Sanne de Kramer is de nieuwe presentator van het programma De Wandeling. Hij komt vertellen hoe hij dat gaat doen. Komt Thijs zometeen en nu eerst het nu. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer.